Van 9 uur. Jan van de Putten festivals of concerten moeten vanaf 1 oktober boekingskosten en andere extra kosten duidelijker vermelden. Toezichthouder Autoriteit Consumenten Markt wil dat de sites de kosten meteen zichtbaar maken. Nu is het soms pas te zien bij het afrekenen van de kaartjes. De ACM reageert met de maatregel op klachten van consumenten. Het meteen tonen van extra kosten zorgt volgens de ACM ook voor betere concurrentie. Eerder nam de toezichthouder maatregelen om verborgen toeslagen bij de verkoop van vliegtickets aan te pakken. Noord-Korea meldt dat het met succes voor het eerst een intercontinentale raket heeft afgeschoten. Die bereikte een hoogte van 2500 kilometer en kwam 1000 kilometer verder terecht in de Japanse zee. Japan heeft de test meteen veroordeeld en zegt dat de Noord-Koreaanse dreiging toeneemt. Ook de Amerikanen zijn bezorgd. Volgens experts kan de intercontinentale raket in principe Alaska bereiken. Amerika noemt ook het tijdstip van de rakettest opvallend, vlak voor de viering van de Amerikaanse onafhankelijkheidsdag. Choreograaf Hans van Manen van het Nationaal Ballet krijgt een hoge Franse onderscheiding. Hij is benoemd tot Commandeur des Arts et Lettres. Dat is de hoogste onderscheiding op cultuurgebied in Frankrijk. Van Manen is de eerste Nederlandse podiumkunstenaar die de titel krijgt. De uitreiking is vanavond in Montpellier waar het Nationaal Ballet optreedt met werk van Van Manen.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 Het weer vooral in het noorden bewolking, maar op de meeste plaatsen droog, ook zon en het wordt 19 tot 23 graden. Morgen een graad of 25, donderdag kan het 29 graden worden. Dit was het NFC FM, verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost vrij snel op. Op de A6, Lelystad richting Muiden, staat nog file tussen Almere Buiten en Almere Haven. 5 kilometer met 10 minuten extra reistijd. A9, Alkmaar richting Amstelveen bij knooppunt Velse 3. A20 vanuit Hoek van Holland tussen Maasdijk en Knopend Ketelplein 8. A27 Gorkum richting Utrecht bij Nieuwe Gein 4. En op de N44 van Den Haag naar Wassenaar voor Wassenaar 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Zomerhits. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met, Met nu de herhaling van Zondag in Kennemerland. voor uur 2 van Zandvoort op zondag bij CFM. Chrissie Eijmster samen met Jubie 40 en I've Talk You Babe. Jawel, het tweede uur van dit programma, Albert-Jan. En wat gaan we in het tweede uur allemaal doen? Nou, nou we gaan Laten eerst... me verrassen. <laughs> we gaan uh, eerst eens even, zo we gaan meteen uh, na een tweetal praten, Dan gaan we, uh, schuift uh, Henny Ruckert onze collega aan. En we gaan eens even kijken wat de Tour 2017 voor ons in petto heeft. Nu hebben ze gisteren al een behoorlijk tipje van de sluier opgelicht. tijdens de individuele tijdrit in Düsseldorf. En nu zijn ze massaal onderweg van Düsseldorf naar Luik. een etappe over 203,5 kilometer. En er is gisteren al een heleboel gebeurd. en een heleboel poespas omtrent tenu's. Uh, een aantal renners onderuit, waar ook een aantal renners van de Jumbo. En inmiddels zijn er al drie mensen in totaal afgestapt. We gaan eens even uitgebreid met uh, Henny Rukert praten over... wat de Tour de France 2017 nog meer in petto heeft. Uh, verder natuurlijk, om rond de klok van half vier, de evenementenagenda. Ja, en de zomer komt eraan. Er zijn al een heleboel evenementen geweest in Zandvoort. En er staan weer een heleboel op stapel. Maar daarover uh, rond de klok van half vier meer. Wellicht nog even tijd voor Zandvoorts nieuws in het kort. Dus ik zou zeggen, genoeg reden om ook twee uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender ZFM Zandvoort. En dat kijken doe je via www.zfm-live.nl Kan je live meekijken in de studio aan de Tolweg 10 we zeggen Zandvoort een hele goede middag. En wij hebben zin in de zon en ja, die is uh, matig aanwezig op dit moment in Zandvoort. Maar dat gaat de komende dagen vast en zeker helemaal goed komen... met op dinsdag een graadje of 22. Dus Oh, dat ziet er best wel aardig uit het weerbericht voor de komende dagen. En hier is Barry Manilow. Her name was Lola. She was a showgirl. With yellow feathers in her hair. And a dress cut down and there. She would gate And do the cha-cha. And while she tried to be a star. Tony always tended bar across the crowd.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 The love.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 zonnige muziek van Barry Manolo op de Zalvoorts Radio. de Copacabena. Zodatig gaan we praten met Henny Rukert. Dat gaat uiteraard over de Tour de France. Maar eerst ILO en The Living Thing. You. Dat was hem lekker meesting met deze plaat van ILO en The Living Thing. Jawel, hij is aangeschoven. Henny Rukert, goedemiddag Henny. Welkom in de studio. Dankjewel. Zo, een heel boek voor je? Ja, we <laughs> moeten van alles op de hoogte zijn. Hè? Heel goed, heel goed. Nou, we gaan het uiteraard met je hebben over de Tour de France die gisteren gestart is. Allereerst even een actuele update van de tweede etappe. Henny. Ja, nog 82 kilometer te rijden. Er zijn vier koplopers. Dat zijn vier debutanten in deze Tour. Thomas Baudet, Taylor Finney, Laurent Pichon en John Alfredo. Ze hebben een voorsprong van zo'n dikke twee minuten. Twee minuten drie op dit moment. Op het peloton. En het duidt in alle richtingen dat het een massasprint gaat worden. En we zitten nu in die laatste, bijna in die laatste 80 kilometer... en dan komt ook het gevaar voor valpartijen, komt kijken. Want dan gaat iedereen wil naar voren en dan gaan ze dringen... en burgen en tikjes en, eh, uitgeven, weet je. Dus het wordt, eh, het wordt heel spannend. Uh, die vier mannen die hebben in ieder geval al uh, één dingetje beslist... in tegenstelling tot wat ze in Radio Tour zeiden dat uh, er komt nog één klimmetje. Er is er één geweest en die is gewonnen door Finny. Zijn vader was trouwens ook een hele goede wielrenner. En Finny heeft dus één punt. Maar er komt nog één kolletje vlak voor het einde. Daar kun je ook één punt halen. En op de radio zei ze dat dan het algemeen klassement gaat tellen. Dat het helemaal niet bekend is wie er uh, in die bolletrui gaat rijden morgen. Maar dat is het wel, want Finny heeft één punt. Maar die staat ook het kortste in het klassement van die vier. Die staat op 17 seconden en heeft een hele goede tijdrit ook gereden. Dus die heeft morgen de bolletrui. En dat is natuurlijk wel leuk. Er zijn er trouwens al drie uit, hè? we weten allemaal het verhaal van, uh, van uh, Valverde... die zo ja. geweldig goed uh, in vorm was. Die heeft gisteren zowel zijn knieschijf als zijn sprongbeen gebroken. Dus die uh, ligt voorlopig in het ziekenhuis. Maar ook Isaac Guerre is uh, behoorlijk hard gevallen. Die heeft zijn wervelkolom gebroken. En vandaag is uh, Durbridge uitgevallen. Dus er zijn er nog 195 over. In deze ronde. Maar nou, we hebben nog ruim twee weken te gaan, uh, Henny. Ja. Uh, trouwens, mooie trui heb je aan. Heb je die van Dumoulin gekregen? <laughs> <laughs> het is de roze. Hè? Het is de roze. Ja, je moet gewoon in stijl zijn, <laughs> natuurlijk, met zo'n wedstrijd. begrijp je. Uh, even uh, terug naar uh, afgelopen donderdag. Uh, de de, de teampresentatie. Iedereen keurig uh, strak in pak en op de fiets. En toen was alles nog compleet. Je hebt het al gezegd. In de tijdrit uh, zijn er toch al diverse mensen uh, uitgevallen. CQ onderuit gegaan. Eh. Uh, ik dacht in de aanloop van het wordt gewoon een tour tussen Froome en Contador. Maar ja, als, als Valverde al is uitgevallen... en Contador gisteren dus een heel defensief heeft gereden... omdat hij bang was dat hij onderuit zou gaan... Uh, hoe kijk jij tegen die eerste dag aan, naar die tijdrit? Nou, Froome heeft natuurlijk toch al een geweldige slag uh, geslagen. Hij werd zelfs uh, zesde in de tijdrit. Dat was een heel knap resultaat. Maar de grote kans hebben voor mij in deze tour is het Chipoort. Gevallen in de Giro, dus die heeft je hele Giro niet gereden, dat scheelt natuurlijk. Die uh, heeft 35 seconden achterstand op, uh, op Froome. Maar die gaat hij wel inhalen hoor. Quintana staat op 36. Dus ik moet daar een kruisje achter zetten ja. om in de gaten te houden. Richie Port gaat deze Tour winnen. Nou. Quintana die heeft 36 seconden achterstand. Bardet, de Fransman, 39. Aroux, de Italiaan. Ook een hele sterke, staat op 40 seconden. En Contador al op 42 seconden. Uh, de beste Nederlander uh, gisteren was van Emden op een uh, zevende plek. Knap hoor. Die, ha die knap. had je ja, hoger ingeschat. Ja, hij had beter gekund, maar hij durfde niet. Dat is duidelijk. Nee. Hij, heeft, hij heeft die valpartijen gezien en heeft ingehaald. Het was natuurlijk ook, uh, ook een, ja, uh, dat was gisteren uitvoerig op de televisie. Bandenkeuzes bij wielrennen worden ook belangrijk. Wordt steeds belangrijker. En met name de, de luchtdruk in de banden. Ja, en Sky heeft natuurlijk in vorige rondes uh, vaak met z'n allen op de grond gelegen... doordat die bandenspanning niet goed was, die zijn zich daarop gaan richten... En die hadden gisteren gewoon de goede keuze. En daarom stonden ze ook met uh, drie of vier man met de eerste tien. Ja, uh, een paar lotto-renners onderuit. Ja, dus. Groene wegen. Ja. Alleen wat aan zijn bil. Maar toen ik het zag, dacht ik ook, oh, wat er gaat-ie. Ja. dat valt allemaal in. jullie jongens zijn zo hard. Ja, en keihard maar uh, daardoor, uh, uh, vanuitgaande van dat iedereen nog meedeed... Uh, gisteren de, begint op de 500 meter te lijken bij schaatsen. Daar wordt al beslist wie de wereldkampioen of Europees kampioen wordt. Zijn er gisteren al beslissingen gevallen waar, waarvan je denkt... van, nou ja, da, afgezien van dat jij Poort dus tipt als winnaar? Ja. Nou ja, val verder eruit, het is natuurlijk een gevoelig verlies. Ja. Uh, die jongen was zo goed. Die vorm heeft hij het voorjaar bijna alles gewonnen wat het winnen was. En zou in deze Tour een hele goede rol kunnen spelen. Nou, Die is weg, dat is jammer. Over de rest, nee, beslissingen. Maar uh, de sublimatie van Sky uh, luik, lijkt wel uh, uh, aanwezig. Het is natuurlijk een fantastische ploeg... die alles op wetenschappelijk gebied uh, weet en doet uh, voor het wielrennen. Maar pas op, hè, er zijn er andere. En die portjongen, let maar op, dat is een kanje. Uh, na afloop, nou ja, nogmaals, uh, hoe vind jij die discussie... over de tenues van de jongens van Sky... Je, je denkt nog niet dat Sky in een tijdrit gaat rijden met dingen die niet mogen. Dat is natuurlijk van tevoren allemaal gecheckt met de, met de UCI. Het was allemaal goed. Het is alleen maar slim. Nogmaals, ze doen wetenschappelijk alles om beter te zijn. Maar het is natuurlijk ook een, een van de, de, de financieel meest draag, draagkrachtige teams uh, van de Tour 2017. Er zit behoorlijk veel geld in, ja. Goed, we gaan even naar de muziek. En dan misschien, gaan... misschien is het leuk om even ja? over die etappe van vandaag nog iets te ja, vertellen. Ja, nee, hè? prima. Je, je... Want voor de inwoners van Luik is het bijna normaal... dat de grootste koers ter wereld hun stad bezoekt. Sinds 1948, toen Gino Bartali won... zijn ze uh, voor de elfde keer zijn ze nu in... Uh, komen ze aan in Luik. En dat is natuurlijk prachtig. In 2004 en 2012 mocht de wielenstad zelfs het Grand Départ organiseren. Dat was natuurlijk ook een heel gebeuren met telkens een proloog en de start van de eerste etappe. De enige Nederlander die een Luik wist te winnen is Henk Lubberding. In 1980 liet hij in de derde etappe... zijn vier Belgische bedevluchters achter zich. Het was al de derde Nederlandse ritzegen... in wat echt de meest succesvolle Oranje Tour ooit zou worden. In totaal boekten de Nederlanders elf ritzegers... waaronder twee ploegentijdritten. En in het eindklassement bezetten ze met Joop Soetermelk... Henny Kuiper en Lubberding de plekken 1, 2 en 10. Oké, okay. dus een goede stad... Goede oranje stad, Luik. Goed, nou ja, maar de, de, vlak voor de finish vandaag is er ook nog een tunneltje. Ja. Waar gisteravond ook uitvoerig over bij stil werd gestaan. Daar, de de Partijen kan niet anders. Hm. Nou, ik zal ook mevrouw vast even waarschuwen dat ze niet moet gaan kijken. Want Zo okay. heng die finishes van, zeker die prins. Ja. Nou, zo dadelijk meer uh, over de Tour de France met Henri Rucker, die vanmiddag te gast is. De dagsvlieg van Timberlake. Je horen ze met High Under the Moon. We praten gezellig verder met Henny Ruckerts over de Tour de France. Even uh, een tussenstandje. Hoe staat het ervoor, uh, Henny? 75 kilometer nog te rijden. Voorsprong 2 minuten 8. Die was net al onder de 2 minuten gedaald. Maar nu gaat het weer wat rustiger. Het is trouwens opmerkelijk dat de ploeg van Grijpel continu op uh, kop rijdt. En niet de mannen van de gele trui. Dus die hebben een makkie. En nu is het uh, peloton een lang lint, dus nu gaat uh, de voorsprong heel snel achteruit lopen. Ze rijden nu allemaal achter elkaar en dat betekent dat de snelheid gigantisch omhoog gaat. Dus uh, twee minuten, ja, je ziet het teruglopen, 75 kilometer. Goed, uh, terug naar uh, de Tour Algemeen 2017. Uh, wat vind je van het parcours dit jaar? Ja, mooi. Het is uh, een parcours waarin geprobeerd wordt om de zaak zo lang mogelijk bij elkaar te houden. Ja, dat is ook, dus extra dat is ook spannend te maken. Dat is ook een tactiek. Ja, ja. Als je gelijk in het begin bergen gaat zetten... dan, dan, ja, dan, dan, dan, dan is het, dan dan het dan gewoon het al beslist. Al. Ja. Dat is niet zo leuk. Maar nu, nu is de kans groot dat de verschillen heel klein blijven. Het is natuurlijk een heel mooi parcours. En ja, ik denk dat Tour alleen maar erop vooruit gaat. Maar een aantal klassiekers... Uh, uh, waar, waar ik me altijd op verheugde... die uh, moet ik missen dit jaar. Je bedoelt de bergen. Thuis. Uiteraard. Ja, ja. De mythische giganten werden ja. ze in het Toerboek genoemd. Geen Alpe geen Tourmalais en ook geen Mont Ventoux dit jaar. Maar er zijn wel iconische bergreuzen hoor. Uh, de Galibier is terug na zes jaar. Dat is natuurlijk wel leuk. En ook de Isoir. En dat zijn de twee, uh, twee grote jongens uh, in de Alpen. Die gaan echt uh, een grote beslissing brengen. Goed, dus ja, ik vind het jammer. Is dat bewust gedaan? Heb je een idee nee, Ik waarom... heb geen idee. Ze maken ieder jaar een, uh, ja. een bepaald parcours. Ja, Alpe al. de Nederlandse berg. Bedoel, ja, hè? nou ja, goed. Het is natuurlijk wel een gekkenhuis altijd. Ja. En uh, je weet, de mensen worden steeds idioter. Gaan uh, in carnavalspakken, gaan ze met die renners meerennen. Ja. Levensgevaarlijk. Ja. En je kan nou eenmaal niet die hele, die hele Alpe afzetten. Dat gaat niet. Nee. Maar goed, de, de, de, de, de, mijn kanjers, helaas moeten we die ont ontberen dit jaar, maar er komen andere, andere prachtige bergetappes voor ah, terug. Ja, ah, de Galibier is fantastisch. Ja. Ja. Um, is het ook een, wordt het ook een tour voor mogelijke outsiders? Ik bedoel, jij, jij, jij, jij tipt Poort. Hè? Ja, Richie Poort, wint let uh, op. Waar, waarom ben je daar zo stellig in? Omdat <laughs> hij zo verschrikkelijk goed is ja. en nu voor zijn eigen kansen kan rijden. En, uh, ja. en, en zijn teamaten heeft, heeft hij daar steun aan? Jawel goede ploeg ook, hoor. Oké, okay, maar ja... Ik, maar kijk, die is natuurlijk minder financieel draagkrachtig als, als de Sky. Uh, maar goed, het zou, zou, het zou voor, de, voor de Tour de France dit jaar natuurlijk wel mooi zijn... als, als, als dat, dat gevecht zich zou ontspannen. Zou ja, en ja, ja, ja, dat gebeurt ook. Het wordt een uh, heel spannende Tour, let maar op. Want ook Contador moet je niet uitvlakken, hè? Je nee, kan die nog steeds behoorlijk mee. Ja, maar ja. die die, die, die, draai, die begint ook een beetje op leeftijd te worden. Jawel, en, maar goed, en dan heb je die Fransman, Bardet. Dat is natuurlijk een hele goeie... Je hebt die Aru, die Italiaan die we genoemd hebben. En Quintana natuurlijk. Hoewel die nu zijn tweede grote ronde rijdt. Dus valt niet mee hoor. Tweede. Je gaat het voelen. Oké, okay, goed. Maar ja. dus, dus genoog, dus, er zitten genoeg verrassingen in het verschiet. Om het zo maar te zeggen. Ja, de Ja, absoluut. Elke dag voor de tv, Henny. Uh, ja, van, van de eerste <sum> minuut tot de <huchly> laatste. En s'avonds alles kijken in de, in de nabeschouwing. En dan ook nog naar de Belg uh, voor uh, dat praatprogramma. Ja. Ja, het moet gewoon hè. Goed. Het is misschien leuk om even iets te vertellen over, uh, over morgen. Dan gaat de rit van Verviers naar Longhui. Longwy fungeerde voor het laatst als Ville d'etapes in 1982. Maar in het begin van de Tour was het uh, nabij het Belgisch-Luxemburgse grensgelegen plaatsje vaste finishplaats. Van 1911 tot 1914 kwam het wielercircus er jaarlijks langs. Het waren de jaren vlak voor de Eerste Wereldoorlog... die het leven van veel van de destijds actieve rennen sterk zou beïnvloeden. De Grote Oorlog werd de Luxemburgse verdette François Faber, die in 1913 en 1914 zegevierde in Longwy, zelfs noodlottig. Nauwelijks zes dagen na zijn overwinning in Longwy op 22 juli 1914 brak de oorlog uit. Waarna Faber zich al snel meldde bij het Franse Vreemdelingenlegioen. En in mei 1915 vond hij de dood in de loopgraven vlakbij Arras. De toerwinnaar van 1909 werd slechts 28 jaar oud. Het is een best lange etappe. Die van vandaag, die is uh, 203. 205, ja. 200, 203 ja. En morgen is het uh, zelfs nog 202 kilometer. Met ja. een behoorlijke stijgingspercentage. Ja, erin. Morgen wordt het wat zwaarder dan vandaag. Okay. Overigens, uh, men had voorspeld dat het weer vandaag geen invloed zou hebben. Ik kan dat de mensen meedelen dat alle renners kletsen en kletsen aan het op de fiets zitten. Ja. En dat er ook een enorme wind staat, die wellicht op het eind recht in het gezicht staat. Dan wordt de sprint ja. alleen maar mooier. massa sprint, hè? Ja. Voorspel je al. Ja, ja, ja. Goed, we gaan even weer naar de muziek... en dan, daarna gaan we naar de evenementenagenda. <middels> Zo komen we helemaal in het zweetje uh, voor de Tour de France met lekkere Franstalige muziek bij CFM. Nou, twee over half uh, vier. We zijn even twee minuten te laat, maar hier is de evenementenagenda. Nog tot vier uur vandaag, zoals al eerder gemeld in dit programma, de Jutters Kofferbakmarkt op het gasthuisplein. Dus als u nog wat aan wil schaffen en tussen de snuisterijen wil snuisteren, dan uh, wordt u verzocht vriendelijk nog dringend zich te vervoegen bij het gasthuisplein. En zoals al eerder gemeld, de Porsches racen van de middag ook nog op het circuitpark Zandvoort. Dus liefhebbers van dit automerk zijn natuurlijk van harte welkom nog op vanmiddag om op het circuit te gaan kijken naar deze prachtige bolides. De entree is trouwens gratis. Dan gaan we naar het Zandvoortsmuseum. Museum, want daar is de tentoonstelling Hollandse Meesters. In het Zandvoortsmuseum Museum ziet u een tentoonstelling die samengesteld is uit beeldmateriaal van de grote musea...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 En ik zei het al eerder, Zandvoort maakt zich op voor Britse sferen. Want van 7 tot en met 9 juli is het tijd voor het British Festival in Zandvoort. Van 7 tot 9 juli bleef je in Zandvoort aan de zee in Britse sferen tijdens het British Festival. In a great British tradition, het beste uit de Britse keuken, gin tonics, Britse winkeletalages... Britse sporten en spellen op het strand, Britse feesten en optredens in het centrum... en natuurlijk het Britse racefestival op het circuit met classic car carparade door het dorp. Baan je een weekend lang in Groot-Brittannië aan het Nederlandse kust. Keep calm and visit Britain in Zandvoort at sea. Dat allemaal van 7 tot en met 9. En dat weekend nogmaals diverse races op het circuitpark Park Zandvoort. Kijk daarvoor even voor het tijdschema op de website ww.circuitzandvoort.nl ww.circuitzandvoort.nl. Want het zijn toch altijd prachtig om te zien die Britse klassiekers. Dan een buurtfeest even tussendoor. Buurtfeest Soentje Oud-Noord op 8 en 9 juli. Op zaterdag 8 juli wordt er een rommelmarkt georganiseerd... van 7 uur morgens tot 4 uur middags. Ook wordt er een multicultureel culinair georganiseerd... van 12 uur tot 2 uur, waaraan 10 verschillende landen... zeker culturen die in Zandvoort Oud-Noord wonen, meedoen. Hier kan men tegen een kleine vergoeding zich te goed doen... aan nationale gerechten in de vorm van een tapa. De locatie van de rommelmarkt is op het tenkatenplansoen genest... De Straat, de Da Costa Straat en de Potgieterstraat. Dat allemaal op 8 en 9 juli. Het buurfeest Soentje Oud Noord. Dan op 8 juli is er ook een zomermarkt op de boulevard. Uh, en dat is een gezellige zomermarkt. Uh, op, de op de boulevard Vauvage te Zandvoort. Uiteraard ook met een Brits thema. Kom gezellig langs en op deze leuke markt aan zee. Op 8 juli van 11 uur s morgens tot 9 uur s avonds. Zomermarkt, boulevard, de Zandvoort. En last but not least, maar ook wel een geweldig evenement... op 8 juli vanaf 8 uur muziekfestival. Met niemand minder dan de Beatles. De Beatles? Ja, de After <laughs> okay. Beatles heb ik het dan over. Met de, met de speciale ja, onder leiding van onze collega... Ruud Janssen. Uh, Ruud Janssen. En ik heb ze een keer ook gezien treden met deze band, met After Beatles. Nou, liefhebber van Beatles, u mag het feest niet missen... tijdens dat British Race Weekend op 8 juli vanaf 8 uur s avonds. Uiteraard op het Raadhuisplein te Zandvoort. Want tijdens het British Festival. Geweldige muziek uit Liverpool. Zoals gezegd van de band After Beatles. Nostalgie ten top. En dat begint allemaal om 8 uur. En voor de laatste info kijk men natuurlijk even op Facebook. Muziekfestival Zandvoort. Een aanrader zou ik zo zeggen. Oké, okay, genoeg te doen. De komende dagen hier in Zandvoort. Dus daar gaan we met z'n allen weer lekker van genieten. Wat we ook gaan doen is genieten van deze van Burak Jeter Hier is Tuesday.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 Nee, even lekker mee in deze studio van CFM aan de tolweg Tina met Cool in the Gang en Stray the Head. Jawel, jawel, jawel. Het is tijd voor een uh, tour-update. Goed, Henny, uh, terwijl uh, de luisteraars uh, van de muziekgenoten... Uh, wist jij ons uh, iets te vertellen over ontwikkelingen in het peloton? Ja, het leuke is dat uh, de Nederlandse lotto ploeg die gaat natuurlijk vandaag alles gooien op Dylan en Groenewegen. En die zit eigenlijk al voor in het peloton, in een formatie. Want die formatie die, die is prachtig natuurlijk. Robert Geesink zal in het begin nog wat doen. Maar dan zijn het natuurlijk uh, Timo Rozen, Jos van Emden en Tom Lezen... die achter elkaar uh, in die trein gaan optreden. Ja. Met als laatste natuurlijk, de tijdritspecialist van Emden... En die gaat dan proberen of die groene wegen uh, in, in, in het goede plekje kan in, in zetten. Ja, ja, ja. Dus ja. Dat, ja, nou, Ze zijn heel attent en dat is leuk. Opmerkelijk ook trouwens dat de Nederlands kampioen Ramon Sinkeldam... helemaal achteraan in het peloton aan het rijden is. Dus die denkt, ik zal die, die, die trui toch laten zien... want als ik achterin rijd, kom ik in beeld. Ja. En dat is nou. natuurlijk ook wel grappig. Ja, klopt. Er was nog wat over die trui te doen, hè? Met de Nederlandse vlag ja, erop. God, ja, ja. De, de ene groep zegt... ja, de sponsor die moet zijn naam in beeld kunnen brengen... want die betaalt miljoenen. En de andere, zegt, de andere groep zegt... ja, je moet in het Nederlandse rood, wit, blauw rijden. Ja, ik, ik weet niet hoor, ik bemoei me niet uh, met die nee, discussie. Dat, dat zijn van die langste langs lijn uh, discussies. Ja, ja. Nee, er zijn vijftien Nederlanders in deze ronde van Frankrijk. Ja. Uh, en ik hoop dat ze het goed doen en daar gaat het om. Oké, okay, maar in ieder geval, Lotto uh, zit zich al te positioneren... voor ja. een eventuele massasprint. Ja. En uh, waar, ik ook nodig, waar we nog even op terugkomen, is uh, jouw uh, geheime tip... voor de overwinning <laughs> van deze Tour de France 2017, Poort. Richie Poort. Nou, kijk, het leuke is natuurlijk... dat Richie heeft jarenlang in die Skyploeg gereden. Dat heeft hij gedaan van 2012 tot en met 2015. Daar heeft hij wisselende resultaten gehaald. Hij is in één toer opeens, ik geloof, zeven of acht minuten kwijtgeraakt. En toen weer helemaal teruggekomen. Toen werd hij toch nog vijfde in het eindklassement... terwijl hij op het podium had gegokt. Maar hij is in 2016 bij BMC gaan rijden. En ja, dat is voor een 32-jarige natuurlijk de kans om je te laten zien. En hij zegt dan ook... de afgelopen jaren heb ik me vaak weggecijferd voor anderen. En nu ik zo'n mooi team mag leiden... wil ik het maximale uit deze kans halen. Hij is 32 jaar. Hij is van Lanceton in Australië, Tasmanië. Het is een berensterke renner... En hij heeft bijvoorbeeld dit jaar al twee ritten gewonnen in, en de eindzegen in de Tour Down Under. En dat is niet zo'n makkelijke ronde hoor. Hij heeft de eindzegen van de ronde van Romandië gehaald en hij heeft in Parijs-Nice ook een rit gewonnen. Dus het is een kanje. Dus hij heeft het visitekaartje al wel afgegeven. Ja, nou, absoluut. En hij heeft een hele sterke ploeg om zich heen. Dus de, let nou maar op, Richie Porte. Goed, Vroom en, en Contador moeten in ieder geval minder gaten houden. Dat, dat zullen ze zeker doen hoor. Henny, we hebben tijdens de muziek ook even afgesproken... mocht je in de gelegenheid zijn, want we weten dat je een drukbezet man bent in het weekend... mocht je in de, tijd, de komende tijd bij de Tour de France tijd hebben om even aan te schuiven... dan ben je van harte welkom en dan regelen wij de gevulde koeken. Zolang er geen voetbal is, zal ik er zijn. Oké, okay. Henny, hartstikke bedankt. Oké, okay, ja. Vanmiddag twee tv-schermen nodig, hè, albert -Jan? Steeds wat geschakeld. Zo, joh, joh, joh. You're De cycle train. En go like a liar. Ja, tien minuten voor vier uur. Heb je nog een berichtje voor ons? Ja, we gaan even naar de Confederations Cup. Ja, Omdat want hoe staat het daar? We worden namelijk ook uh, gevoetbald. Nou, lange tijd... Uh, uh, stond Mexico met 1-0 voor. Maar mijn collega Henning Ruckert attendeerde mij erop... dat het in de enigste minuut gescoord werd. En wel door Portugal. Dus dat is nu 1-1. Dus dat wordt wellicht verlengen. De finale, en dat is uh, eigenlijk verrassend... Uh, toch, de Duitsers met een, uh, die staan weer in de finale... met een compleet verjongd team. En uh, het was voor Leu ook spannend... hoe ver de jongens zouden komen. He, de halve finale had hij al uh, erg, mooi, erg mooi gevonden. Maar die spelen vanavond de finale tegen Chili. En die wedstrijd wordt vanavond gespeeld om... 8 uur...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 Soms word ik gek van de drie, maar tranen die gun ik jou niet. Ja, la la la, ja, la ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, la, ja, ja, ja, la, ja, la, ja, ja, ja, Even terug naar de gisteravond in Amsterdamse avond in Zandvoort. En hebben we lekker kunnen genieten van allemaal van dit soort meezingers... net als deze van John de Beaver. Jawel. Nou, we gaan op naar het nieuws en weer van 4 uur. En dan zijn we er nog een uur lang met Zandvoort op de zondag. De laatste plaat voor het nieuws en weer van 4 uur komt eraan. Alhoewel, red ik net niet, maar goed dan verzinnen wel wat op. Hier is Ricky Martin. Momenteel heerlijk zonnig weer hier in Zandvoort. Grijpte of 17 buiten, dus ja, gewoon lekker naar buiten gaan. Maar vergeet vooral de radio niet mee te nemen en te zetten op CFM natuurlijk. Voor het de derde en laatste uur van Zandvoort op zondag.